12 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Diers. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Nederlanders blinken uit in haatberichten op Facebook. Maar hoe komt dat? We vragen het uh, cultuurhistoricus Herman Pleij. Dat zometeen in de nieuwsbv. Nu eerst, de kosten van het Koningshuis zijn hoger dan gedacht. Dat nu in het NOS-journaal. Lieselotte Thomassen. Het Republikeins Genootschap meldt dat. Ze hebben twee jaar onderzoek gedaan naar de begroting van het Koningshuis. En ze zeggen dat de Oranjes ons jaarlijks 350 miljoen euro kosten. De officiële begroting, die altijd op Prinsjesdag wordt gepresenteerd... houdt het op 60 miljoen politiek verslaggever Hans Andring. Ga Hans, om wat voor kosten gaat het dan? Nou, dat gaat naast die officiële kosten... gaat het ook om kosten die niet uh, terug zijn te vinden... in alle begrotingen. En wat dus in het uh, grijze gebied blijft hangen. En dat uh, Republikeins genootschap... Uh, denkt dan aan ja, extra personeel dat ingezet wordt. Uh, extra overuren die worden gemaakt. Op ambassades zijn uh, speciale ruimtes... die uh, beschikbaar worden gesteld aan uh, de mensen van het koninklijk Huis. Kortom, als je... Uh, Flink gaat spitten in die wat onzichtbare kosten, zegt René Zwaap, een van de onderzoekers. Dan kom je tot een veel hoger bedrag. We hebben bij het doorpluizen van de, de, de, de gewone stukken, de diverse begrotingen zoals die circuleren in de, in de loop der jaren, als we die tegen het licht houden, dan komen we al tot een verdubbeling van het bedrag. En dat is dan allemaal gebaseerd gewoon op rapportages van de Rijksoverheid. Dan zitten we al ongeveer op 110 miljoen. Ja, Hans, hoe serieus moeten we dit nemen? Nou, ze hebben zo goed mogelijk geprobeerd uh, om onderzoek uh, te doen... om echt uit te pluizen wat... De monarchie, Nederlanders kost. Daar zitten nogal wat aannames bij. Omdat lang niet alles bekend is dan wel bekend gemaakt kan worden. Dus er zit een zekere mate van, van, van giswerk in. Maar ze nemen het zelf in elk geval wel heel serieus. hoe ze te werk zijn gegaan en hoe ze tot hun conclusies zijn gekomen, zegt René Swaap. We zijn eventjes op de stoel van de Belastingdienst hier gaan zitten. Dus we werken op basis van aannames, op basis van gegevens die we kunnen sprokkelen. Uit de diverse officiële stukken uh, en dan komen we op dat bedrag uit. Ja, maar Hans, wat moeten we met deze cijfers? Zelf is een van de doelstellingen van het republikeins genootschap om uh, via vreedzame weg uh, tot een republiek te komen. Dus uh, weg met de monarchie is de simpele boodschap dan. Um, daarvoor is nodig dat mensen zich in elk geval bewust worden... van wat het Koninklijk Huis ons kost. En ze hebben dan ook uh, bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt... met andere landen waar ook een monarchie is. En uh, volgens het genootschap blijkt dan dat Nederland... de duurste monarchie uh, ter wereld is. En uh, ja, blijft het alternatief is een president nu zoveel duurder. Nou, in ieder geval uh, moeten de Nederlanders zich uh, realiseren... dat ze de duurste monarchie van Europa hebben. Ook duurder dan die van Engeland bijvoorbeeld. Men moet zich uh, waarschijnlijk eens een keertje gaan beraden van... Uh, ja, is het dat allemaal waard? Want we hebben even gekeken hoe, hoe, hoeveel een president van Zwitserland... bijvoorbeeld ongeveer even groot, qua uh, aantal vierkante kilometer... Hoeveel, uh, wat je, je daar kwijt bent, en dan doe je het voor ongeveer 500.000 euro... Per jaar. Dat is een heel groot verschil. Nou, inmiddels heeft ook het Rijksvoorlichtingsdienst gereageerd op dit rapport van het Republikeins Genootschap, En zij zeggen inderdaad dat je uit de stukken kunt halen dat de kosten die met de monarchie te maken hebben zo'n 60 miljoen euro bedragen. En dat de rest eigenlijk alleen maar giswerk is wat het genootschap hier ons voorschotelt. Omdat inderdaad een heleboel van die gegevens, daar kunnen geen uitspraken over worden gedaan. Over het privévermogen, over de aandelen die de Oranje zouden. Haven. Kortom, uh, ze zeggen dat de berekeningen van het uh, genootschap kan derhalve alleen op giswerk uh, berusten en hier dus niet kloppen. En ook het maken van een uh, internationale vergelijking van de diverse monarchieën, dat is volgens hun uh, appels met peren vergelijken. Tot zover de Rijksvoorlichtingsdienst in een reactie op dit rapport. Dankjewel, Hans Andringa. Voor het eerst heeft een Nederlands bewindspersoon in Armenië... de herdenking bijgewoond van de Armeense genocide in 1915 en 1916. Staatssecretaris Snel van Financiën was bij de plechtigheid... in de Armeense hoofdstad Jerevan op initiatief van de Tweede Kamer... hij legde bloemen bij het monument voor de slachtoffers. De zaak ligt gevoelig. In februari erkende de Kamer de dood van honderdduizenden Armeniërs... expliciet als genocide. Daarmee werd tegen het zere been geschopt van Turkije... dat de genocide ontkent. Het kabinet spreekt overigens niet van genocide... maar van de kwestie van de Armeense genocide. De werkgevers in het openbaar vervoer willen met een kort geding een grote staking in het streekvervoer voorkomen. Vakbond FNV wil met de 48-uur staking op maandag en dinsdag druk zetten op de CAO-onderhandelingen. Maar de werkgevers kregen te weinig tijd, zegt werkgeversorganisatie VWOV. Op 16 april zijn we uitgenodigd voor een overleg. En vervolgens uh, uh, hoorden we daar dat er allerlei nieuwe eisen waren. En toen hebben we gezegd: ja, joh, vrienden, laten we daar even rustig. Uh, uh, over hebben en geven ons even de tijd om daar op ons inhoudelijk op voor te bereiden. En toen zeiden ze: nee, die tijd krijg je niet. Je moet binnen een week ja zeggen tegen onze eisen, want anders gaan we staken. Er zouden om 30 april en 1 mei dan nauwelijks streekbussen en regionale treinen rijden. Grote steden als Amsterdam en Rotterdam maken zich zorgen... over de ondersteuning van duizenden kinderen met een onderwijsachterstand. Steden kregen daar altijd geld voor, maar minister Slob gaat dat geld... een pot van bijna 750 miljoen euro... opnieuw verdelen over steden en gemeenten. Daardoor vrezen de steden dat ze minder geld krijgen. Christenunie en GroenLinks willen dat misdrijven tegen een hele groep mensen zwaarder worden bestraft. Aanleiding is het inslaan van de ruiten van een joods restaurant in december in Amsterdam. De dader, een man met een Palestijnse sjaal, lijkt een straf voor vandalisme te krijgen. De twee partijen vinden die straf te licht. Oud wielrenner Karsten Kroon heeft doping gebruikt. Hij bevestigt een bericht daarover uit het AD en zegt dat hij spijt heeft. Wanneer en wat hij heeft gebruikt is niet bekend. De Centrale Joodse Raad in Duitsland raadt Joden af... om een keppeltje te dragen op straat. De president van de Raad wijst op recente uitingen van antisemitisme. Correspondent Bo Heimensen. Bo, eh, waarom doet de Raad deze oproep? Ja, deze waarschuwing komt niet uit het niets, hoor. Het komt precies een week nadat een Israëlische student... is mishandeld in Berlijn, toen hij met een kebbeltje over straat ging. En deze student, deze Ahmed Armoes, werd vervolgens meerdere keren geslagen met een riem. Hij filmde het zelf met zijn mobieltje. En de dader bleek achteraf een Syrische vluchteling... die meerdere keren Jood had geroepen toen hij sloeg. Later gaf deze Armoes trouwens wel toe dat hij zelf niet Joods is... maar dat hij het vooral als een soort experiment deed. Omdat hij niet kon geloven dat je in Berlijn niet met een keppeltje over straat kan. Zijn vrienden hadden dat gezegd, dat, gaat je, dat kun je beter niet doen. En toen hij deed, gebeurde dit dus. Um, nou, dit incident heeft een hoop losgemaakt hier. Het, het gaat eigenlijk bijna nergens meer, anders, meer over. Uh, de president van de Joodse Raad zegt nu dan ook... dat Joden beter geen keppeltje in grote steden kunnen dragen... In 2015 heeft hij dat ook al eens gezegd. Toen had hij het vooral over stadsdelen waar veel moslims wonen. Maar nu raadt hij het voor alle grote steden aan. En ook omdat Berg, de plek waar het is gebeurd, de wijk, is een blanke wijk. En de Israëlische student had daarom ook niet verwacht dat het uitgerekend daar zou gebeuren. Hmm. Ja, je zegt al die discussie is in Duitsland weer flink opgeleid met dit incident. Heeft de bondskanselier Merkel er iets over gezegd? Ja, Merkel heeft van het weekend daarop gereageerd. Op de Israëlische televisie. Ze heeft gezegd dat ze het betreurt dat dit gebeurt in Duitsland. Ze zegt dat het zowel gebeurt door autochtone Duitsers... als door mensen met een Arabische afkomst. Zoals hier dus vorige week is gebeurd. Maar dat het ook door de komst van de vluchtelingen... wel een nieuw soort antisemitisme het land is binnengekomen. Want veel van deze mensen, deze asielzoekers... zijn opgegroeid in een land waar Israël de vijand is. En dat uitzicht dan in haat tegen joden. Nou, om hoeveel van dit soort aanvallen van antisemitisme het precies gaat, dat is niet statistisch vastgelegd. Daar zijn geen harde cijfers van. Maar dat dit een groeiend probleem is, dat erkent Merkel ook. Dankjewel, Bo Heimensen. De KNVB heeft het nieuwe shirt van het Nederlandse mannen- en vrouwenvoetbalelftal gepresenteerd. De mannen spelen vanaf nu met licht oranje streep op de mouwen en een witte broek. Bij de vrouwen staat er een leeuwin op de borst in plaats van een leeuw. Ze voetbalden daar al mee tijdens het EK vorig jaar, waar ze kampioen werden. En dat blijft dus zo. Het weer wisselend bewolkt en er valt af en toe regen of motregen. Vooral in het noorden, in het zuidoosten blijft het zo goed als droog vanmiddag. Het wordt tussen de 11 en 17 graden. Vanavond en vannacht meer regen en morgen is het bewolkt... en dan valt er ook af en toe een bui. Voor druktemaker Marcel van Roosmalen is de manier waarop Mark Rutte kan liegen... pure kunst. Je hoort het rond half één in de nieuwsbv.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 Check digital radio NPO Radio 1. VNN Zara. Willemijn en Patrick Roodiers. De Nieuws Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Het had niet veel gescheeld of de eerste mens op de maan was een vrouw geweest. Over een mislukt ruimteavontuur van 13 dappere vrouwen straks meer om half 1. Ja, we hadden het er even over op, uh, op de redactie. En toen, ja. toen vertelde je eigenlijk dat jij ook graag de ruimte in zou willen. Nou, eigenlijk wil je gewoon vliegen. Waarom? Ik heb die documentaire gezien gisteren. En ik heb altijd... Ik, ik, ik wil vrijheid en beweging. En die documentaire is fantastisch. Die vrouwen rappen maar over één ding. Over het gevoel als je de lucht in gaat. En dat je meer vrij... Dan dat kan niet. Nou, dat spreekt me bijzonder aan. Dus maar ga, je, dacht... ga, je, ga je leren vliegen? Nou, ik ken iemand die vliegt. Die ga ik vanmiddag nog even bellen, ja. ja. Nou, ja. fantastisch. Ja. Gaan we eerst naar haat en racisme op Facebook. De Nederland blinkt uit in haatberichten op Facebook. Dat laten we afgelopen weekend in de Volkskrant. We plaatsen opvallend veel berichten vol scheldwoorden, racisme. We wensen elkaar opvallend vaak ook enge ziektes toe. Waar komt al die haat in ons vandaan? Daar praten we over met cultuurhistoricus Herman Pleij. Goedemiddag. Goedemiddag. Herman, waarom zijn wij als Nederlanders nou zo goed in de ruzie maken? Ja, daar hebben wij een uh, uitgesproken talent voor. En over het algemeen pakt dat ook wel goed uit. Uh, we zijn een samenleving tamelijk horizontaal. Hè? De, de nederzettingsgeschiedenis vanaf de middeleeuwen laat dat zien. We hebben de pest aan hiërarchieën. En eigenlijk zijn burgers en kooplieden hier de baas. En nemen die die hoge adel en hoge geestelijkheid in dienst. Nou, dat heeft in die gelijke maatschappij. anti hiërarchisch trekt iedereen zijn bek open. Hè? Waar, jij bent niet beter dan ik. Wij hebben ook eerste vormen van parlement. Al 15e eeuw, Gent en onze republiek. Staten-generaal is de baas, dat zijn de burgers. Dat is echt uniek. En die trekken hun bek open in een horizontale samenleving... die ook barst van de clubjes, secten, verenigingen van Metafaan. Denk aan die steden in de late middeleeuwen. Gilden, broederschappen, reedrijkerskamers. En die willen allemaal een zegje hebben en die concurreren. Want wij zijn rijk geworden van de handel. En dat betekent concurreren en dat deden we dus ook intern. En dat is... Tot op zekere hoogte zeer positief. Omdat dat een enorme idee een rijkdom heeft gegenereerd. We leggen nogal wat op tafel in de wereld. Vanaf de middeleeuwen tot nu. En dat komt omdat heel veel mensen heel veel meningen hebben. En heel veel ideeën spuiten. Spuien. En we zijn ook heel pragmatisch. Dat laatste hoort erbij. Want daar gaat het nu eigenlijk over. Want dat begint een beetje te ontbreken. Dat pragmatische is van extreme meningen. Er is dus geen land dat zoveel tv-praatshow's heeft en inbelprogramma's op de radio. Met forse <lacht> meningen. Mensen komen bellen niet op, zeggen want Ik ben het eens met de vorige spreker. Ik ben het eens met de weervoorheerder. Nee, dit, helemaal dit, helemaal dat. Maar de pragmatiek van de koopman is er ook altijd aanwezig. Op een gegeven moment zegt iemand: de schoorsteen moet wel roken. En dan heeft men een gemeenschappelijk belang. Sluit compromissen. Kijk naar onze coalitieregeringen. Ja. Ze schelden elkaar verrot tijdens de verkiezingscampagne. En daarna moeten ze samen met elkaar. Is het, het belangrijkste, Herman, dat. Dat, ge, dat gebrek aan hiërarchie eigenlijk? Komt het daarbij? Ja, naar? nou ja, dat noem je een gebrek en dan klinkt het als een tekort. Maar het is een ja, ja, enorm gebrek. voordeel. Want dit is een van de meest welvarende samenlevingen ter wereld. Hmm. Al vijf eeuwen. En dat is wel heel opvallend. En daar hoort dat ruzie. Hoort daarbij. Maar als ze, vat vat dan dus dan in, in, als ze in de middeleeuwen ook Facebook hadden gehad. Hadden ze daar allemaal de zwarte dood en de pest mekaar gewenst. Nou, uh, <coughs> dat is een belangrijke factor van nu natuurlijk. Dat uh, die enorme toename van uh, middelen om je te kunnen uiten. Die sociale media. Je kunt je ineens manifesteren. Want dat wou je altijd al Maar nu zijn die mogelijkheden dus enorm toegenomen. En het, het, het, het, het, het leidt het gaat in de richting van een zekere verhuftering. En dan gebeuren er dingen. Kijk, het is ook de keerzijde de zware tol voor de vrijheid van meningsuiting. Want dat is in Nederland ook een zeer groot goed, die hebben we als het ware uitgevonden, ook in de late middeleeuwen. En ja, die vrijheid van meningsuiting, daar heb je het vorige week, <tomt> week nog uh, over gehad, dat <tomt> ja, ook bij nou ons ja. is uitgevonden. Maar nu moeten wij dan ook maar accepteren dat die, die mondigheid van ons eigenlijk doorslaat naar hufterigheid Nee, absoluut niet. Uit. Absoluut niet. Natuurlijk moet je dat niet accepteren. Want daar zitten factoren leiden naar naartoe... waar je wel degelijk iets aan kunt doen. Dus die tol die moet, je niet, dat moet je natuurlijk niet doen, die moet je verminderen. Kijk, er speelt een andere factor mee... en dat hoort bij de ontwikkeling in de moderne tijd. Dat eh, er is er, het teloorgaan van de grote ideologieën en religies. Hè. Dat is, het Westen is twee millennia beheerst. Eerst door christendom, vervolgens eh, socialisme communisme... vanaf de 19e eeuw. En die hadden allemaal een heel duidelijk verhaal, een format. Mens heeft iets fout gedaan, daardoor hebben de goden... Genomen, dat verklaart de ellende op aarde. Maar als je je braaf gedraagt, dan komt het na je dood... volgens socialisten al tijdens het leven, het arbeidersparadijs... wordt ja. alles geregeld. Er is, ik durf bijna te zeggen, niemand meer in Nederland... die in die concrete hiernaam beloningen gelooft. Dus dat heeft teweeggebracht van, ja, die beloning... spiritualiteit is er wel, maar dat je echt beloond wordt en zo, nee. Dus de gedachte is nu veel meer, ik moet hier en nu scoren. En dat heeft een zekere verhuftering, in de, een sterk egoïsme... Je vuist op tafel slaan. En dat leidt ook. Want er is geen hiernaammaals, dus je hoeft niet een goed leven nee, nou, te leiden. Om... Dus precies, je hoeft het ook ja, niet meer te verdienen. Dus het, dus het maakt allemaal ja. niks meer uit wat je op aarde doet. Nou ja, dat? dat is dan weer het volgende probleem. Hoe zit het met die waarden en normen? Ja. Maar die enorme agressie tegen van racistische aard. Het is vaak van racistische aard. Hè? Dus ook elkaar verdelgen echt met Maar dat begrijp ik dus niet. Want als jij zegt, dat, onder andere het ontbreken van hiërarchie en de koopmaatschap, dat wil toch. Ik snap wel dat je daardoor een grote mond krijgt, maar dan hoef je ja. toch niet te gaan schelden? Nee, dat is concurrentie. Dus concurrentie, dat is zo gauw je dus een, een, een federatief verband hebt van allemaal clubjes en verenigingen. Dit land heeft ook de grootste verenigingsdichtheid ter wereld op het bevolkingsaantal. En die zijn voortdurend met elkaar in concurrentie. Hun eigen identiteit aan het opbouwen. Denk aan de voetballen, het voetballen ook. Ja. Hè? Dus dat is echt vechtengeblazen. En daar hoort dus ook je verheffen bij. Hè? Van ik ben beter dan die ander en verdelgen. Maar wat denk ik nog veel belangrijker is. Dat is dat bij die gedachte van ik moet hier en nu scoren. Want later is te laat. Als ik het nu niet pak. Nou, daar spelen loterijen op in, daar spelen banken op in. Hey, je bent een sukkel, een loser... als jij niet zorgt dat je aan je trekken komt. Nou, als jou dat niet lukt, dan ben je een loser, een schlemiel... en daar moet iemand de schuld van hebben. En dan is een heel bekend fenomeen is altijd, die zoek je buiten je. En dat zijn de buitenstaanders, dat zijn die vuile indringers... die je banen wegpikken en die dus, waar jij recht op hebt... want jij bent een echte iemand van hier. En dan krijg je dus dat verschijnsel van, ze deugen niet... en ze worden verrotgescholden en heel aard. Ja, hoe uitzicht dat in die samenleving? Nou, uh, dat, dat, dat is dus wat Facebook constateert. Maar wat je dus ja. overal en het uitzicht bijvoorbeeld ook... dat is ook een gegeven dat hierbij aansluit. De, de kliklijn, of de, de, dat is een, een verschijnsel dat zich in verschillende landen voordoet... Mm -hmm. door de overheid ingesteld, dat je anoniem dus een aanklacht kunt indienen. Meld, meld misdaad anoniem bijvoorbeeld? Juist. En dat is in Nederland het, het grootste succes van heel Europa. Hè. En ik geloof zelfs van de hele westerse wereld, maar dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, dat was twee jaar geleden was daar veel publiciteit over... Hè. Dat, dus daar heb je weer datzelfde concurreren. Hè? Want we zijn in principe allemaal gelijk. Verbeeld niet dat je daar even bovenuit kunt komen. Ik zou je wel pakken, bellen mijn buurman, die heeft een uitkering. Maar ik weet dat hij een eigen bedrijfje heeft in de schuur achter in de tuin. Dat soort werk. Dat is in Nederland ook ontzettend populair. Dus het niet pikken van dat iemand meer zo... Ja, jij bent niet een man. Maar liefde. ik snap het niet. Hè? Want je, je kan natuurlijk ook zeggen van luister, als, we, als, het, als het paradijs niet meer bestaat... Hè? de hemel, ja. het hier dan zou je toch ook kunnen concluderen van... ja, maar dan moeten we het hier op aarde uh, goed met elkaar hebben. Waarom ja elkaar uitschelden? Nou, waarom, kan je, waarom kan je niet verbroederen? Dat is, dus af, dat, is dat afzetten hè, van ik, ik ga het nu regelen en ik moet, ik moet verklaringen hebben voor waarom mij dat niet helemaal lukt. Waarom ik niet het succes heb dat ik op de televisie zie wat ik op de radio van de sterren zie. Hoe komt het dat ik dat niet heb? Dat is mij afgenomen. Nou daar eh, het aanwijzen van zondebokken. Dat is een ja. heel bekend principe. En dat is ook wat voortdurend gebeurt in al die scheldpartijen. En dan vooral ook tot buitenstaanders. Ja en wat, ons, wat mij dan ook nog opvalt is als er gescholden wordt en dat sprak ook uit dat stuk uit de Volkskant over Facebook, dan, dan schelden wij vaak met het woord kanker. Ja, wat zegt dat over ja. ons? Ja, dat is de blinde verdelgingszucht. Hè, van je wil gewoon iemand kapot hebben en en uh, dat is nu een gebruikelijke manier om dat te doen. Kijk, het het er is er komt een probleem bij en je stipte dat volgens mij net al even aan. Dat is dat probleem van waarde en normen. Dat wat dat speelt nu ook en, en, enorm op. Waarde en normen was in Nederland nooit een probleem. Dat was geregeld in de zuilen. Daar hoef je geen enkele zorg over te maken. Katholieke protestanten in allerlei secten. Communisten, socialisten, humanisten hadden het allemaal geregeld. Er werd ook niet over gepraat in Nederland. pak. Volkomen vanzelf. Totdat dat allemaal verdween, die hele structuur. En er een vacuüm ontstond van hoe zit dat nou met die waarde en normen. Wie gaat daarover? Wie bedenkt ze? Hoe pakken ze uit? Balkenende uh, was in 2002 de eerste toen minister-president. Die zei: Van uh, uh, hoe moet dat met waarden en normen in Nederland? Ja. Die signaleerde dat en daar had hij groot gelijk in. Toen leek hij de indruk te wekken dat hij dat een regeringstaak wilde maken. Dat moet absoluut niet, want dat is erg gevaarlijk. Want er zijn een totalitaire staat. Als de staat, wij hebben juist als kenmerk de scheiding tussen kerk en staat. Waarden en normen en de staat staan apart. How about ouders uh, en leraren? En natuurlijk, dat is nu, nu, nu, nu. <laughs> ja. Nu. <lacht> ik leef maar bijna een uh, Het is het onderwijs. Dit is een nieuwe taak dat het onderwijs moet nemen. Kijk, wij hadden verzuild onderwijs. En dat is ja. ook heel erg vervlakt. Katholieke scholen, protestante scholen, basisscholen. Je merkt het nauwelijks. Hè? Dat, dat, dat De accent van, van die kleur is in die scholen nauwelijks aanwezig. Ja. Ze hoeven niet mee te doen aan de paase dingen. Ze hoeven geen zin te in zeggen in. Zo tegen zo nee, nee, ik bedoel, dus dat, het, speelt. het moet een taak zijn van openbaar onderwijs. Dat ook over waarden en normen gaat praten. Niet gaat opleggen, maar laat Zien. En dat kan je meteen aan kinderen van, van, van zes, vier, noem maar op... kan je dat gaan vertellen. Mensen zijn dieren En die kunnen niet zonder elkaar. Die hebben elkaar nodig. En maar ze hebben elkaar nodig. En dan moeten ze wel omgangsvormen hebben. Bijvoorbeeld de vrijheid van een individu. Houdt op bij de grens van de vrijheid van het andere individu. Dat kun je uitstekend met kinderen. Dat hoort in het onderwijs. Ja, dan zeggen mensen dat is vrijheid van meningsuiting. Zolang je de ander geen pijn doet, dan is het nou, prima. Nee, goed, maar wij, zijn, wij zijn ook een onafhankelijke rechtsstaat, een rechtsstaat. met een onafhankelijke rechter. En we hebben het ook gewoon in de Grondwet staan, hoe dat zit, dat levert in de praktijk allerlei problemen op. Uh, maar we hebben dat wel geregeld. Je mag geen haat zaaien, je mag geen lasten hmm. verspreiden. En het interessante is nu wel dat ja, de, omdat er veel haat gezaaid wordt op Facebook en veel racisme verspreid wordt door Facebook. Uh, Facebook heeft dus moderators die verantwoordelijk zijn voor het controleren ja. van wat er wel mag en wat er niet ja, mag. Ja, dat is idioot. Dus dat moet helemaal niet. Dat is de. Kijk, uh, Facebook moet uitvoeren wat bij ons in de grondwet staat. En in het strafrecht. En niet alleen bij ons, maar dus ook wat voor allerlei andere landen geldt. En die moeten zich daaraan houden en die moeten vervolgens die verantwoordelijkheid nemen... desnoods onder dwang, van dat ze zich houden... aan wat hier in Nederland in de grondwet staat. Nou, en dat moeten ze gaan organiseren. Maar natuurlijk altijd als afgeleide, Niet als degene die daarover beslissen. Want dat, is dat kan helemaal niet. Wij zijn een democratie. Moderne rechtsstaat. Helder verhaal. Dank u wel, meneer Herman Pleij. En uh, bedankt dat u het zo beschaafd heeft gehouden. Dankjewel. <lacht> Lul. <lacht> de Nieuws -PV. De commandant van het korps Mariniers... wil niet met zijn kazerne van vandoor naar Vlissingen verhuizen. Hij maakt zich onder andere zorgen om het thuisfront van de Mariniers... als die worden uitgezonden naar het buitenland. Ja, Dan is het belangrijk dat de partners en de kinders kunnen terugvallen... op hun vertrouwde sociale omgeving. Nou, ik zeg, wacht maar even tot zij eenmaal onbewust zin in mosselfeesten ja, krijgen. Ik, ben, ik kom uit Vlissingen, ik ben een ja, boren. Ik dan heb zo vaak zin in een mosselfeest. Dan willen ze nooit meer terug aan de kust.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 En moedeloos vannacht, de haven is verlaat, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaans worden gebracht, en denk de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet, en zwijgt van wat men hoort en ziet.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 Met een liedje over Vlissingen. Weet je waarom zo Vlissingen zo mooi is? Het is, de, het is de stad waarbij de vaargul het dichtst bij de boulevard loopt. Dus nergens ja, de wereld ja. kan je de schepen zo dichtbij zien... als bij, de, bij Vlissingen, bij die prachtige boulevard. Ook de stad waar de nu Maar mooier ruiten. dan niet? Ja, precies. <lacht> Ik ben geen hier. De Nieuws -BV. Het allermooiste. Wat mogen we niet missen in de wereld van kunst en cultuur? Elke dag trakteert een prominente Nederlander ons op een pareltje. Vandaag ga ik naar Leiden, naar de immer enthousiaste astrofysicus Vincent Ike. Vincent, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het allermooiste? Ja. Uh... Het is dus vraag je natuurlijk, hoe noem je nou zo iemand? Ik bedoel, Pieter Derks. Uh, kun, kun je zeggen cabaretier? Een cabaretier is dus een Frans woord. Aristide Bruant dans son cabaret le chanoir. Dat ken je wel van die poster die gemaakt werd door Toulouse Lautrec. Ja, maar he? cabaret in Frankrijk was oorspronkelijk een soort kroeg. En nou ja, de Stadsschouwburg in Leiden schenkt in de pauze een gratis glas wijn. Maar die rood met gouden bonbondoos kun je toch niet echt een kroeg noemen? En... Pieter Derks is dan ook geen cabaretier. Hij is geen zanger, hoewel hij verdienstelijk piano speelt. Maar hij is meer nog eigenlijk wat de Amerikanen noemen stand-up comedian. Maar je moet niet denken dat Derks die staat, hoor. Want dat was in de vorige eeuw toen de sprekers nog bij de microfoon moest blijven plakken. Maar Pieter Derks die staat niet. Hij dartelt in het rond en alleen jammer genoeg nog een beetje gehinderd door een onbegrijpelijk decor. Maar dat was een beetje het enige onbegrijpelijke aan zijn voorstellingen. Waar klassieke cabaretiers, hè, zoals Wim Kahn en Toon Hermans, dat waren een soort provinciaal alle boemeltreinen. En Pieter Derks is een TGV. Le train à grande vitesse dans son cabaret. En het is ook een train à grande vitalité. Want wat een energie, wat een woordgebruik, timing... tot op de milliseconden de hele avond door. Geen pauze, een marathon. Je verwacht toch eigenlijk een soort man met de hamer effect... ergens halverwege en helemaal niets daarvan. En net op het moment dat de hele zaal op apengapen lag... van het lachen en van de bewondering... was de voorstelling voorbij. En je begrijpt dat ik er helemaal niets van kan navertellen. En ook dat is een groot contrast tussen moderne cabaretiers en de oudere. Want met een mop van Wim Kan of Max Tailleur kon je de volgende dag op je werk of in het café wel aankomen. Maar het optreden van Pieter Derks is een soort weefsel waar je niet zomaar een draad uit trekt. zoveel onderwerpen, zoveel manieren en zoveel manieren om ermee om te gaan. Het is me een totaal... Raadsel Hoe iemand zoiets kan componeren en ratsboom voordragen alsof hij het ter plekke verzint. Wat een absoluut adembenemende tekstvastheid heeft die man zich. En tussendoor heeft Derks exact in de gaten wat het publiek doet. Hij pikt het toegeroepen commentaar uit om er voor de vuist weg op te reageren en dan ook nog een open doekje te incasseren. Het programma wat ik zag, dat heet Spot. Daar is Derks nu mee klaar met dat programma. Maar op zaterdag 26 mei, s'avonds om 20:25 uur 25, zendt BNN Vara de voorstelling uit. En daarna moet je wachten tot september met Derks zijn volgende programma. Dat heet Voor Wat Het Waard Is. En wat het mij waard is, is een trip naar willekeurig welke uithoek van het land... als in Leiden de kaarten uitverkocht zijn. Want een avond met Pieter Derks... Dat is het allermooiste. Nou, jeetje. en het, is, het komt helemaal uit jezelf. We hebben er niks over te zeggen. Morgen is hij natuurlijk weer gewoon bij ons, Pieter Derks. Ik vind het hartstikke mooi. Ik ben benieuwd. Ik ga er in de najaar naartoe, die nieuwe show van hem. Dus uh, ik, ben, ik ben hartstikke benieuwd. Dank je wel. Het allermooiste. Oké. Okay, Radio 1. Willem-Hein Veenhoven en Patrick Rodiers. De Vrouwen in de ruimte, het is een zeldzaamheid... terwijl ze bij een test vaak als beste uit de shuttlebus komen. Dat blijkt uit de nieuwe Netflix-documentaire Mercury 13. En daar, daarover praten we zometeen met Nederlands eerste vrouwelijke F-16-piloot. En Claudia de Breij, die maakt zich daar ook hard voor. Er is inderdaad nog nooit een vrouw op de maan geweest. We komen daar vanaf 69... En er is nog nooit een vrouw geweest. Dat is toch, als je erover nadenkt. is toch wonderlijk, toch? Dat zegt toch iets? Maar als laatste meneer die zei: Nou, dan zijn er zeker geen schoenenwinkels. Maar. NTO Radio 1. Het is één minuut over half één. Hier is het NOS Journaal. Lieselot Thomassen. De Centrale Joodse Raad in Duitsland raadt Joden af... om in grote steden nog langer een keppeltje te dragen op straat. Aanleiding is een incident vorige week. Een Israëlische student met een keppeltje... werd in Berlijn op straat geslagen met een riem. De aanvaller bleek een Syrische vluchteling te zijn. Topman Meijer van Blokker vertrekt na twee jaar... vanwege een verschil van mening tussen hem en het directieteam... en de eigenaren van het bedrijf. Volgens Blokker zijn er uiteenlopende verwachtingen... over de snelheid van veranderingen bij Blokker. De kosten van het Koningshuis zijn zes keer hoger dan wordt gezegd... namelijk 350 miljoen in plaats van 60 miljoen euro... zoals in de begroting staat. Dat stelt het Republikeinsgenootschap. Het Koningshuis betaalt nauwelijks belasting... en daardoor loopt de fiscus volgens de Republikeinen... 190 miljoen euro... Meer Mis. En het kabinet steekt 50 miljoen euro... in het veiliger maken van autowegen buiten de bebouwde kom. Bij ongeveer een derde van de dodelijke ongelukken daar... botst een automobilist tegen een boom of een ander obstakel. Minister van Nieuwenhuizen wil daarom op gevaarlijke punten... bomen verwijderen of vangrails plaatsen. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken is Marse van Roosmalen. Het is niet zo dat politici tegenwoordig meer liegen dan vroeger... Door hun voortdurende media-aanwezigheid lijkt het alsof ze meer liegen. Nieuw is dat ze het zelf niet meer erg vinden dat ze liegen. Of beter gezegd, ze komen er graag voor uit dat ze hun leugens zelf niet zo erg vinden. Of ze liegen dat ze liegen voor ons, om onze nog ergere waarheid te besparen. Waar ze er vroeger soms nog wel eens zichtbaar ongemakkelijk van werden... als een van hun leugens werd geopenbaard of lubriaans gingen draaien... dat betekent zoiets als een rookgordijn van woorden rondom de leugen leggen... hebben we Mark Rutte, een minister-president, die zegt... je mag liegen, je mag niet liegen, maar het is geen doodzonde. Dat zei hij een maand geleden nadat zijn VVD-maatje Zeldstra afstrandt afscheid nam van de politiek. Zelstra kon niet anders dan aftreden als minister van Buitenlandse Zaken... toen de Volkskrant bekendmaakte dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid... bij een ontmoeting met Shell en de Russische premier Vladimir Poetin. Wat Rutte eigenlijk zei is dat hij de straf voor liegen te hoog vond. Mark Rutte heeft inmiddels zoveel gelogen dat niets je meer verbaast. Twee achterhaalde leugens uit het nieuws van gisteren. Het kabinet gaat memo's uit de formatie over de afschaffing van de dividendbelasting openbaar maken, waarvan in eerste instantie werd ontkend dat ze bestonden. En NRC en Nieuwsuur kwamen met een lijst van islamitische organisaties die geld ontvangen van de Golfstaten. De Tweede Kamer vroeg al jaren om zo'n lijst. Er werd door het vorige kabinet zelfs een onderzoek gestart om de omvang van de buitenlandse moskeefinanciering in kaart te brengen. Dat leverde in 2015 niets op. Nu blijkt dat het kabinet Rutte II, toen al beschikte over informatie uit de golfstaten, maar alles aan deed deze gegevens buiten het gezicht van de onderzoekers te houden. Een hogere vorm van liegen. Het is een patroon. Eerst zeggen dat iets niet bestaat, het daarna schoorvoeten toegeven... en een leugen vinden om het toch geheim te houden... en als, als, als alles uiteindelijk toch op straat ligt, zogenaamd heel transparant gaan doen. Zo van, hier heb je de gegevens, en daar als klap op de vuurpeel... daar dan tegen beter weten in iets heroïs van bakken. Ik kan daar privé veel van leren. Als mijn vriendin belt waar ik verblijf, verzin ik geen kutsmoesjes meer. Ik zeg niet dat de brug open staat, dat de trein vertraging heeft... of dat een vergadering is uitgelopen. Ik doe wat Rutte zou doen en zeg dat ik er al ben. Kijk maar, ik zit op zolder. En als ze dan gaat kijken en me niet ziet, maar ik heb me verstopt... en dat dan heel lang volhouden, om tenslotte te zeggen... dat ik inderdaad nog niet thuis ben, maar dat ik er wel al bij na ben... en dat ik loog omdat ik bang was dat ze anders ongerust zou zijn over waar ik bleef omdat ik van haar hou. Liegen als Rutte is kunst. Liegen terwijl iedereen weet dat je liegt en dan doorliegen. Iets beloven en het tegenovergestelde doen. De kinderen een ijsje beloven, ze vervolgens hun speelgoed afpakken en ze tenslotte troosten met de mededeling dat ik ze niet ga slaan, omdat je zoveel van ze houdt. <lacht> maar ze van Roosbalen, dankjewel. Nieuws van de NOS. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam is klaar. En om te kijken of alles werkt zoals het bedacht is... doet het Amsterdamse vervoersbedrijf proeven met testreizigers. En verslaggever Jeroel Pau reist vanochtend met ze mee. Ja, voor mij een, een hesje en een lintje ja. en een, een Ja. Yes, veel plezier. Wat moeten mensen met dat lintje? Dat staat voor het groepje waar ze bij horen. Je hebt een team geel, blauw en groen. Ja, precies. Ik denk dat team geel wint. <laughs> Waarom doet u mee aan die test? Lijkt me wel uh, grappig. Ja. Kijken wat er allemaal gebeurt. Ik wil uh, de nieuwe station zien en de nieuwe lijn zien. In de andere grote steden ga ik ook altijd het metronet bekijken. Heb je daar dan ook iets aan, aan de Noord-Zuidlijn? Nou, eigenlijk niet. En maar je komt ook niet uit Amsterdam. Waar kom je vandaan? Dan? Rotterdam. Rotterdam, die gaat kijken of de Amsterdamse metro het een beetje ja, doet. Ja, omdat ik een metroliefhebber ben. Yeah? Ja. Beste mensen, goedemorgen. U bent natuurlijk heel benieuwd naar wat we vandaag gaan doen. Want toen u heeft aangemeld, wist u niet welk scenario we dan gaan doen. Vandaag is dat een scenario waarin we gaan nabootsen dat er een verstoring is op de lijn. Wat moet u doen, team Geel? Uh, ik, ik heb niet goed geluisterd. Nou, het scenario is, is: je werkt op Zuidas. Hoe komen we op Zuid? We mogen beginnen. Gewoon naar beneden. Gewoon naar beneden, goed naar de borden kijken. Maar wil je dus weten. De testreizigers van Team Geel moeten vanaf station Vijzelgracht naar Zuid. Wat is er aan de hand? Er is een wisselstoring. We moeten even wachten. Hij wist nog niet wanneer we verder gingen. Ja, dit is waar uh, iedereen uh, eigenlijk op zat te wachten natuurlijk. Ja, dit is enorm spannend dit. Ja. Hoe gaan ze dit oplossen? Ja, precies. Ja, ik heb geen idee. Ik ga kan ik u mee helpen? Ik sta op Noorderpark en ik moet naar Zuid toe. Hoe kan ik daar nou het snelst komen? en Wat is er allemaal aan de hand? Er is een wisselprobleem op Europaplein. Dus we rijden niet verder dan Europaplein. Maar u kunt wel vanaf een een stukje met lijn vieren en een half op lijn 51 aan de 50 richting Zuid. Dank u wel, dank u wel. Oké. Okay. Heb je een leuke dag? Ja, zeker, zeker. Zeker omdat we nu ook een verstoring naspelen is het wel grappig om te zien hoe GVB daarmee om zal gaan op de nieuwe lijn. Hoe doen ze het? Kan beter, kan beter. Ja. Ja, en het GVB heeft nog een paar maanden om eventuele fouten recht te zetten. Want op 22 juli, dan is het zover. Dan gaat de Noord-Zuidlijn officieel open, eindelijk. The Man uit Alaska. Meer van de Nieuws-PV volgens op Facebook. Ja, zelfs een ruimtevaartdummy weet het. Yuri Gagarin vloog als eerste een rondje om de aarde... en Neil Armstrong zette als eerste voet op de maan. Kortom, de belangrijkste momenten in de ruimtevaartgeschiedenis... zijn geclaimd door mannen. Maar het had niet veel gescheeld of we hadden de namen... Jane Hart of Bernice Stedman onthouden... als de grootste namen uit de ruimtevaartgeschiedenis. Hoe dat zit en waar het misging is te zien in de nieuwe Netflix-documentaire Mercury 13. They called and said, do you want to be an astronaut? I said, absolutely. This was a secret program. If we had failed, then women wouldn't continue to fly. I was raring to go. That's when NASA got wind of it. They did not want this program, pure and simple. There was at that time a lot of prejudice, women astronauts. What a ridiculous idea. Het was een goed boy netwerk. En er was no such thing as a good old girl netwerk. Nee, dat is een mooie docu. Manja Blok, jij werd in 1992 als eerste vrouw ter wereld operationeel verklaard om in een F-16 te vliegen. Jij hebt de film voor ons bekeken. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hoe ben jij, Hallo. Hoe ben jij eigenlijk ooit zelf F-16-piloot geworden? Want dat was dus helemaal niet gebruikelijk in jouw tijd. Nee, het was niet gebruikelijk in mijn tijd, dat klopt. Uh, Nederland liep wel voorop, hoor, met dit soort dingen. Met de operationele inzet van vrouwen. Uh, wij uh, zijn eind 70 jaren, is de luchtmacht begonnen... met het selecteren van vrouwen voor operationele functies. Ja. En hoe ik het ben geworden, ja, uh, hang naar avontuur. Uh, Zin in een leuke baan, uh, even niks te doen, heel toevallig. Maar hoorde je, er iets, uh, hoorde je er iets over op school of zo? Of, of, of van een buurman, of hoe ging dat? Nee, totaal niet. Nee, ik ben naar een open dag van de landmacht geweest, nou de benen. En ik zag daar tanks rondrijden. En ik zag er allemaal uh, mannen lopen in groene outfits en stoere dingen doen. En ik dacht van, uh, ik was al wat avontuurlijk aangelegd. En ik dacht, dat is leuk. bonnetje <laughs> ingevuld via een tv-gids. En dat bleek luchtmacht te zijn. Een bonnetje ingevuld via een tv-gids? Ja. ja, klopt. Wat, wat was dat voor bonnetje dan? Wat stond er? Uh, er werd personeel gevraagd voor defensie. Ik heb niet gekeken welk onderdeel. Daar had ik totaal geen begrip uh, van. Ongehinderd door enige kennis van zaken heb ik dat bonnetje ingevuld. Maar je had geen drang om te vliegen? Ik had wel uh, uh, twee jaar daarvoor een selectie geprobeerd bij de KLM Lucht. De toenmalige Rijksluchtvaartschool. Daar werd ik uh, uitermate afgetest, zal ik maar zeggen. Ik was nergens geschikt voor. Niet om te vliegen, niet om te studeren een paar jaar aangevreubeld en uh, nou ja, toen kwam ik dit bonnetje tegen. Het mooie van Defensie is natuurlijk nog steeds dat ze, ze bieden een opleiding, uh, garandeert een, een baan, ja. huisvesting, salaris vanaf dag één en uitdaging. Ja. Kortom, uh, dat was een mooie stap voor jou. Die documentaire, dat is, een, dat is een bijzonder verhaal. Het gaat over 13 Amerikaanse vrouwen... die in de jaren 60 werden getest op hun uh, ruimtevaardigheid. Dus die gingen echt uh, into space. Niet uh, in een in F-16, dat is al tof. Maar echt uh, een rondje om de aarde. Kende jij dit verhaal? Nee, ik heb met mijn lief op de bank naast me ademloos zitten kijken. Ik kende dit verhaal niet. Ik heb zelf geen enkele behoefte aan om echt de ruimte in te gaan. Dus ik heb me daar niet in verdiept verder. Nee. Ik heb ademloos zitten kijken. Het zijn prachtige beelden. Het ja. zijn fantastische vrouwen die daar aan het woord komen. Maar ook de beelden over de selecties en de testen die ze met mannen deden. Ik heb echt ademloos zitten kijken. Ja, een aantal van die vrouwen leeft nog. Hè. Die worden ook geïnterviewd. En je ziet ook heel veel beelden van destijds. Van, nou ja, van toen zij in de twintig waren. Hoe dat ging hun eerste schreden op dit gebied en een paar van die vrouwen die komen dus aan het woord in de documentaire en wat wel een mooi stukje is dat dat vond jij ook die film begint met de vrouwen die vertellen over over hoe de liefde voor het luchtruim is ontstaan. My first ride in an airplane was at nine years of age and it was wonderful the freedom the smell of the exhaust the air going over my hair it was me it was part of me. Every day I'd see this airplane flying overhead and I thought I could do that too. It was the thrill of going up and being free up there. And you'd look down and you could get a proper perspective. I always was very positive about always wanting to learn something new and have a new adventure. En ja, is mooi. Het gaat allemaal over die vrijheid, en en de hang naar no, avontuur. Yeah. Dat zat dus ook wel een beetje in jou. Dat herkennen je, je zeker wel. Ja, dat herkende ik zeker. Die hangende avonturen. Bijvoorbeeld een, een brommer op mijn 16e, 17e. Dat werd geen uh, poegje, maar dat was een Yamaha Enduro 50 CC. Een off-the-road brommer. Uh, avontuur, ja, fantastisch. Dat, dat, dat ben ik. Ja. Nou, komen al die vrouwen um, in die film. Het gaat uh, daarvoor nog even over de luchtvaart. Hè? Dus niet zozeer into space, maar over de luchtvaart. Hoe kan het dat die vrouwen in die tijd al gingen vliegen? Nou, er gingen al vrouwen veel eerder vliegen. Uh, ik geloof dat, de, dat er in de, de eeuw, voor de 20e eeuw, zat er al een vrouw in een luchtballon. Uh, uh, in de beginjaren 1930 uh, kwamen al bekende namen omhoog. Amelia Earhart... Vrouwen hebben altijd wel belang gehad bij luchtvaart. De Tweede Wereldoorlog had je Russische vrouwen die hele squallons bevolkten om de, om de, om de Duitsers aan te vallen. Ja. Het, komt niet, ja, het komt niet uit de lucht vallen, wil ik maar zeggen. Nee, nee, nee bepaald niet, want ze zijn nogal goed, die vrouwen. Um, dat is ook wel, daar hebben we een mooi, mooi fragment van, want die vrouwen... Worden nou niet bepaald, dat zie je ook in die documentaire, met open armen ontvangen door de, door de mannen. En er worden allemaal vragen gesteld: van vrouwen in de ruimte is dat nou nodig. Uh, dit is een fragmentje wat je nu hoort tussen het gesprek, tussen een van die vrouwen en uh, een talkshow presentator uit die tijd. Why in the Western program do you think there is a need, if you feel there is a need for women in space? Well, it's the same thing as, as is there a need for men in space. I mean, if we're going to send a human being in the space, we should send the one most qualified. En in in certain areas women have a lot to offer, and other areas men do. I think that we ought to use both. Ja, dit vond ik heel mooi. Vond je dit ook mooi, Maaij? Ja, want die die vrouwen worden wel wel meer bevraagd over. En wat vind je er nou van? Uh, Moeten vrouwen wel spelen in? En dan gaan ze zeggen: Nou, degene die het meest qualified is, die het beste uit de test komt, die moet gaan. Of het nou een man of een vrouw is. Ze ja. reageren zo steeds heel mooi op dat, uh, nou ja, toch een beetje dat paternalistische wat er toen nog in die tijd was. Dat vond ik zo mooi. Ja, daarin. treffend. Dat vond ik ook prachtig. En hoe rustig ze dat brengen en ja. hoe verdacht. En, en dat is natuurlijk nog steeds zo: van de juiste man, slash vrouw, op de juiste plek. Dat geldt in alle beroepen ja. uh, en in het vliegen ook. Uh, je moet gewoon. Je, je vak goed uitoefenen, daar gaat het om. En hoe was dat bij jou? Ik bedoel, stonden, stonden de mannen te springen dat jij ging vliegen in een F-16? Ja, tuurlijk, dat zou ik graag claimen, maar uh, nee, dat was niet zo. Uh, ik werd natuurlijk ook wel met argusogen bekeken. En dan was het mooi dat uh, veel van mijn collega's op dat moment... Waar ik, het squad waar ik binnenkwam, waren samen met mij in opleiding geweest. Dus ik kende al veel mensen, maar er was wel een enkeling die kritisch keek. En ik weet nog heel goed, er was één meneer die, uh, die moest met mij vliegen. Eén tegen één, luchtgevecht. Ik was... Uh, vers van de opleiding. Dus ik was uitermate getraind. En dan is het wel de bedoeling dat je het goed kan. Dus ik kon dat ook wel redelijk goed. Ja, ja. Hij vloog al langer rond en hij had zoiets van, ja, ik ga toch niet tegen een meisje één tegen één. Hij vond het bijna zielig of zo. Ik weet niet wat het precies was. Maar uh, ik zette de helm op. Uh, ik trok mijn vliegtuig aan. Hij ook. We kwamen terug. En toen zei hij van, nou, ja, ik ben overtuigd. Het kan. Het kan gewoon. Later is hij <lacht> zelfs nog getrouwd met een F-16 uh, kandidaat, uh, ja, de, ook een vrouwelijke piloot bij de luchtmacht. Dus ja, dat soort dingen gebeuren wel eens, maar op een hele kleine schaal. Ja. Uh, uh, uh, ben jij ook zo zwaar, want dat is ook een mooi onderdeel van die film, die vrouw worden allemaal super zwaar getest. Hè? Er zit zo'n scène in dat ze moeten in een soort, uh, in een soort container liggen en dan gaan drijven in het water en dat gaat dan over uh, gewichteloosheid. Dit zou de, de beste benadering daarvan zijn. En dan zegt een zo'n vrouw van... ja, ik vond het heerlijk, ik heb er lekker negen uur liggen drijven. En die mannen die deze test ook hebben gedaan... die, die freakten al helemaal uit na twee uur. Die wilden uit die tank, die voelden zich helemaal opgesloten. En die vrouw zei, ja, god, ik heb acht kinderen... en ik ben blij dat ik even rust heb. <lacht> dus nou, ja, je weet hoe vrouwen zijn. Alles gaat in ons hoofd constant tekeer. Alles staat met elkaar in verbinding. Dus je bent heel druk in je hoofd. En ja. als je dan in zo'n tank ligt en alles los kan laten... ja, ik denk dat de vrouw daar net iets meer van profiteert dan een man. En ben jij ook zo zwaar getest voor jouw opleiding? Ja, ik had niks uh, met de gewichtsloosheid natuurlijk te maken. Maar ik ben wel, uh, wat zij zeiden, in de tweede fase uh, testen terechtgekomen. En dat is wat eigenlijk elke jachtvlieger ondergaat. Is de G-training, centrifugetraining, de, de hypobare kamer, decompressies, et cetera. Het ja. was eigenlijk de vervolgtraject waar zij in zouden gaan. Maar wat helaas niet heeft plaatsgevonden. Ja, ja, ja. want uiteindelijk gaat het dus niet door. En ik, ik verbaasde me wel een beetje over. Want... De, de, de, het gaat niet door, die vrouwen gaan niet de ruimte in. Nee, die in. gaan niet de ruimte in. Het Mercury 13, dat ja. hele plan van die vrouwen als eerste... dat gaat dus niet door. Maar eigenlijk alleen maar met als reden dat NASA zegt... ja, we willen het niet. We zien het gewoon niet zitten, vrouwen in de ruimte. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, Marja? Ja, ik heb, ik heb gekeken naar die, naar die film natuurlijk. Uh, het blijkt erin dat er ook een vrouwelijke vooraanstaande vlieg... zijn van de, van de eerste vrouwelijke vliegers... die daar heel veel in beeld kwam. Die heeft ook een negatief oordeel gegeven. Nou, het ja, die... gaat veel te veel tijd kosten, want die vrouwen... Ja hadden niet de vooropleiding die vereist werd voor de astronaut. Ze vlogen nog geen straaljagers, of tenminste niet operationeel. En ze waren geen testvliegers. En dat waren de vereisten. Ja. Um, vandaar. En... en ja. In hun optiek uh, ging het dus veel te veel tijd kosten... om die vrouwen op dat, uh, op dat niveau te krijgen. Maar die vrouw speelt wel een beetje een rare rol. Hè? Dat is die Jacqueline Cochran. De eerste grote dame uh, in, ja. in, uh, in air, zeg maar, in de lucht, in Amerika. En ik heb wel een beetje het idee dat ze, dat ze zichzelf... Nou, weet je wel, een beetje miskend voelt dat zij niet mag meedoen. Want zij is al te oud voor dat programma. En dat ze, dat ze een beetje ze terugpakt door naast dat te adviseren... Laat die vrouw maar niet toe. Had jij dat idee ja, ook? Ja, ze hebben natuurlijk de eerste en de enige blijven. Nou, ze was lang niet de eerste, dat maakt verder niet uit hoor. Dat is een beetje het verhaal. Ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest. Ik kan er niet echt een oordeel over vellen. Het geeft er een mooie swong aan. Het geeft er wat een romantische swong aan. Ja. Dat zij dat niet zou accepteren. Maar ze heeft inderdaad een negatief advies... Uh, Gegeven op het moment dat de zaak voorkwam, van nou dat gaat gewoon te veel tijd kosten. En daar ja. Ja, gaan we met toch wel een beetje vanuit dat het daarop is afgeketst. Het mooiste quote vond ik misschien wel uit de film: um, Why do you want to go to the moon? If you had eight children, you would want to go to the moon. <laughs> Die vond ik wel <laughs> fantastisch. Het is een mooie documentaire: de Mercury 13, te zien op Netflix. Mayan Blok, dank je wel. Brian Shaw met Do The 45. We gaan weer verder, Patrick. Ja. Gisteren toen uh, deed je dat met Lee Towers, die mocht zingen tijdens de huldiging van Feyenoord in de Kuip. Zingen dus. En de vraag was of hij het droog zou houden. Uh, even luisteren wat jullie zeiden. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik hoop het. Maar, maar ook ergens weer van niets. Nou goed, nou, dan, dan, dan, dan weet jij dat jij het uh, droog houdt, maar ik denk laat natuurlijk het, van het, niet. Laat... Want ik vind jou een gepassioneerd mens. En ik hoop dat je gepassioneerd ik laat zal het zingen. Spreken. Nou, fantastisch. je weet het jongens, je weet het hè. You never walk Niets alone. sterker dan het ene woord. Ja, niet sterker dan het ene woord. En toen was de tijd op. Ze zullen het nooit weten wat nou sterker is dan het ene woord. Maar goed, de emoties spatten gisteren af bij het optreden van Lima. Hij hield het droog. Dus hij heeft de weddenschap gewonnen. Maar dan gaan we door naar vandaag. Want gisteren werd het nieuwste Britse koninklijke kindje geboren. En we weten al dat het kindje een gezond jongetje is. Maar welke naam Kate en William het hummeltje hebben gegeven, dat weten we nog niet. En daarover gaan we vandaag wedden met Royalty-verslaggever Annemarie de Kunder. Annemarie, marie Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij vloog uh, speciaal naar Londen om daar verslag te doen van dit bordesmoment. Hoe was de sfeer daar? Ja, het was echt hand over kop daar naartoe. En uh, als je aankomt staat echt de he hele wereld per staat al paraat. Echt van Israël tot uh, Tsjechië, alles uh, staat daar klaar om uh, verslag te doen... van eigenlijk ja, één moment dat ze naar buiten komen met de baby... Uh, en wij werden in een D-hok geplaatst, helemaal aan de zijkant. Dus we konden niet zo heel veel zien. Maar ja, het is natuurlijk een hele leuke sfeer om een keer mee te maken. Maar wel best wel zielig hè, voor haar, vind je niet? Ja, ze moet gelijk helemaal in de krul. Ja, We dus, maar ik geloof dat ze acht uur later stond op het bordes. Ben je net bevallen, dan heb je toch wat anders in je hoofd? Waar, waarom kunnen ze niet ja, gewoon een fotootje naar buiten sturen... en dat zij een paar dagen later acte geeft, lijkt mij. Ja, het is ook gewoon een soort traditie natuurlijk. En dat heeft ze bij andere uh, baby's ook gedaan. Dus uh, ja, ze wordt wel echt van haar verwacht. En nu iedereen hen heeft gezien, dan is het ook wel een beetje oké. Okay. En dan laat ze ook wel even weer met rust. Dus ja... Ja, ja en dan maar dan heeft iedereen die baby gezien, maar dan weten we nog niet hoe die heet. Dat is toch heel gek? <laughs> ja, dat duurt altijd even. En het wordt nu wel, ja, morgen denk ik, bekendgemaakt. En er worden natuurlijk alweer wetjes gelegd op de namen, want daar zijn ze in Engeland heel goed in. Maar waarom wachten ze uh, daar lang mee, met het geven van die naam? Ja, dat is ook, volgens mij moet dat uh, goedgekeurd worden door de koningin. Uh, die naam moet voorgelegd worden en dat moet dat. Hadden ze toch al lang uh, kunnen uh, doen? Ja, ja moeten ze dat nu <laughs> nog doen dan, ja. Ja. Ja. ja, nou ja, dat houdt we ons wel lekker bezig, denk ik. Ja. Oh ja, dat houdt ons zeker bezig, want we gaan erover wedden. Uh, ja. Ja, welke naam gaat het worden, Annemarie? Uh, ja, het hoeft vooral alles rond, maar ik denk uh, Philip. Philip? Philip, Naar zijn ja. opa? Ja, of overgroot opa is het dan? Ja, inderdaad. Ja, ja dat is de opa van uh, William natuurlijk. Ja. Mm. ja, en William wordt zelf ook genoemd. William Jr. en uh, James. En ik weet overigens dat de enige naam... waar niet opgegokt is, is Boris. <laughs> en zelfs op Donald hebben meer mensen opgegokt. Dus... Uh, <laughs> De Donald Jr. Uh, ja. Nou ja, ik ben, nou, dus jij zegt uh, Philip. Ja, dat kan natuurlijk. Een historische naam in de, in de koninklijke Engelse traditie. Maar Willemijn, wat denk jij? Ik denk. Um, ja, ik, denk, ik Henry. Henry. Henry. Vind mm -hmm. ja. ja. ja, ja. ik wel mooi. Henry. En Harry. Dus zou dat niet verwarrend ja, zijn? Ja, Harry heet officieel Henry. Oh, Harry. Dan Henry. gaat het hem dan niet worden, denk ik. Weet ik je wat spelen. ik denk? Nou, Winston. Oh. Kirsten, nee, Churchill natuurlijk. Ik weet, wel, ik weet wel ook dat het geen koning was... maar het was toch gewoon echt een, een, een historisch figuur in de Engelse... Ik, ben, geschiedenis. ik ga met je mee. Ik vind, ja, ja, ja, ja, ja. Zag ook een ja, hele mooie, ja, mooie naam? naam. Ja, ja, ik ben je gelijk, Patrick. Heel mooi, heel Laten mooi. Laten we erop wedden. Uh, en we werden vandaag uh, onbeschuit met blauwe muisjes. Yes, ik doe mee. Goed, Annemarie de Kunde, de, ik hoop dat we het morgen weten. Dank je wel in ieder geval.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 allerlei soorten mensen. Luister naar kunststof vanavond half acht op NPO Radio 1. Saskia Noord, Stromboli. Het nieuws van alle kanten. In Centro ungependa kuwa wa kavaida zaidi kwaza bababu in Centro sasapia ni Kenia. in Centro Kwenye redio SUV in Centro ja IT company nu ook in Kenia.